Hij was vijftien jaar jong, toen hij een kerkkoortje zong, maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in brand, toen is hij van het koortje gestuurd. Uit Braaf klom hij hoog in de toren van de kerk, en gooide het kruis naar beneden. En zaterdagsmiddags, dan ging hij uit winkelen. En dan gafte hij alles mee. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat vond hij al meer dan genoeg. Zo ging de jeugd van zijn leven voorbij. Je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je hoefde niet te vragen wie je deed, één bos rond in de week. Als hij dronk werd hij eerst wat zwaarmoedig, maar daarna dan sloeg hij het café kort en klein. Toch had hij een hondje, dat is nu gestorven, dat doet hem nog steeds heel veel pijn. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat vond hij al meer dan genoeg. Hij had een auto gestolen, daarbij reed hij heel hard. Door de straat en opeens was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewoon. Ze lag daar zo stil op de straat. De draai verdween, hij voelde voor het eerst. Grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed, wat hij deed al die jaren. Zijn leven werd anders voortaan. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat zei hij altijd in de kroeg.